Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Dit is Juris Stubenitski met het NOS Journaal. PVV-leider Geert Wilders is in Den Haag geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad. Hij neemt zitting in de Haagse Raad omdat hij bij de verkiezingen bijna 14.000 voorkeurstemmen kreeg. In eerste instantie was hij als lijstduur niet van plan om in de gemeenteraad te gaan zitten. Maar omdat hij zoveel voorkeurstemmen kreeg, veranderde hij van gedachten. Bij de vergadering werden alleen genodigden toegelaten. Ook waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen. Den Haag wilde vergaderingen van de gemeenteraad hoe dan ook openbaar houden. Vandaag zijn de gemeenteraden van 394 gemeenten geïnstalleerd. Veel collega-politici hebben lovende woorden voor minister Eurlings... die bekend heeft gemaakt dat hij de politiek na de verkiezingen gaat verlaten. Partijgenoot en premier Balkenende vindt het ongelooflijk jammer. Hij ziet Eurlings als een groot politiek talent en een vriend. GroenLinks-leider Halsema noemt Eurlings' vertrek een aderlating voor het CDA. SP-fractievoorzitter Roemer vindt het spijtig voor de politiek... Hij is toch iemand die zijn nek durfde uit te steken, zegt Roemer. De 36-jarige Eurlings wil na de verkiezingen geen minister meer worden. En wil ook niet op de CDA-lijst voor de Tweede Kamer. Eurlings stapt uit de politiek om meer tijd te hebben voor zijn privéleven. Justitie gaat een neuroloog van het vicurie Medisch Centrum in Venlo vervolgen voor de dood van een meisje van 14. Het meisje viel in 2003 van haar paard en liep zwaar hersenletsel op. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht waar de neuroloog de toestand van het meisje volgens het OM verkeerd heeft ingeschat. Hij zou er onder meer op de verkeerde afdeling hebben laten opnemen en fouten hebben gemaakt bij de behandeling. Het OM beschuldigde de neuroloog er ook van dat hij de ouders van het meisje onvoldoende informeerde. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en de temperaturen schommelen rond het vriespunt. Morgen valt de regen en wordt het een graad of zes. Dit was het NOJ. Ooit... Zandvoort, Zandvoort heeft het, heeft het. al twintig jaar en jij, jij beleeft het. ZFM in 2010, al twintig 20 jaar live. ZFM met nu Alternative FM. Al eerste een droevig bericht. De metalfestivals in Nederland zijn niet meer. Goedemiddag. Ja, daar, dames en heren, daar zijn we. De eerste donderdag. De eerste donderdonderdag van deze maand is weer zover. Het is weer. Ma, donderdagavond. CFM Zand voor tijd op Alternate FM. Hé, ik ben helemaal enthousiast. Donderdonderdag. Met vandaag in de studio Ethereal. Het is niet normaal, jongens. Jullie spelen op de Rob wordt Later meer over jullie. Straks Lamp of God. Maar als eerst hoor je een hartklopping op de achtergrond. Oh. En deze gasten hebben al aangegeven Dat ze dit jaar Nederland gaan overslaan Volgend jaar terugkomen in Nederland Het is Metallica Homo's Homo's, je hoort het al oh, Trouwens, wat is oh, er voor dat jou? Echt, you oh, didn't say that I didn't say that Wat ja. zei je nou over Metallica? Vet! Vet? Nee. Nee. <laughs> <Allee, laughs> vet? Allee wacht, jij zei oude lullen muziek toch? ja ik vind Metallica echt een gepasseerd schip <laughs> dat zegt hij ook gewoon echt tot leuk je mist de sinking boat by heel years. heel veel metal bands, of metal bands metalheads die vinden het waarschijnlijk niet tof wel die dat zeggen motherfucker ik stamp in elkaar maar toen, uh... nee sorry voor mij doet het het gewoon doet een 30 jaar oude cd het gewoon niet meer nee, ik vind dat een, niet zo, kunnen nou ik ja, wel, dat kan kunnen. wel Alleen niet het het heeft een charme, maar voor mij doet het het gewoon niet, zeg maar ik ja, vind dat, je, dat, je, dat het nog steeds uitgegeven wordt en dat het nog steeds 20 euro kost. Maar hier, van een laatste cd, Def Magnetic, This Was Just Your Life, metallica vanuit 2008. time Van de Alum Sacrament. Maar wie hebben we nou ook weer in de studio? Nou, dat kunnen we heel makkelijk bepalen, want ze staan op de Rob acta ze geweest. En de beste omschrijving die iemand kan geven is degene die je de Rob Acta presenteert. Dat is natuurlijk Pepe Friescher. Oh ja, joh. Ja. PP. PP. Buiker. Rampen tamper. Laten we laten we horen wat ze over Ethereal te zeggen hebben. Oh shit.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 Oh ja, dat was hem. Maar dat uh, zullen we eventjes uh, weglaten. Uh, een beetje op de halve. gitaar viel uit. Ja, die gitaar viel uit. Van wie was die gitaar ook ja, alweer? Ja, al dat weer? was Michiel. Michiel. En, uh, zijn die fantastische heeft... kunst met zijn wireless transmitter. Ja. Jammer, maar... Hij, uh, uh, uh, uh, heeft hij altijd problemen met dat gitaar, die nou, gitaar of niet? Nee. nee. Nee? Nee, hij heeft er... Ja, dat was gewoon eventjes. Dat ding kleurde van zijn riemel of zo. Van ik van wat, hij, dat, dat kan gewoon gebeuren. En, uh, lachen en doorgaan. Lachen, Lachen en doorgaan. doorgaan en gewoon ja, ja. die hele zaal ja. gehoord rammen. Ja. Nou, nou, ik... <laughs> Laat ik het uh, ik, ben ik ben heel eerlijk. <coughs> ik, uh, ik weet het niet. Ik ben heel eerlijk. Uh, ik heb in de, in de zaal gestaan, bij die tweede voorronde. Ja. En ik denk, wat is dit voor een Puist herrie gewoon Goed zo. Ja, zo het. het. was echt doen. niet te geloven. Ik had zoiets van, uh, nou, ik uh, ga maar even een straatje om, denk ik, of zo. Dus ik vond het niet cool? Nou, op dat moment niet. Maar oh. toen ging ik het nog eens even thuis in de herhaling nog een keer overnoemen, uh, overdoen. En toen was ik verkocht, hè? Haha, toen was <laughs> ik verkocht. Ja, toen was ik verkocht. Okay, ja, was ik okay, verkocht. ja, met het beeld er natuurlijk bij, hè, met, uh, met, uh, met uh, die, uh, die rachende lange haren van, uh, van Uri op die, op die toetsen. Dat leek net echt. Het was echt een een complete metalband wat daar stond. En uh, het leek net echt, jongens, ja. dan krijg je het eens te horen ja, van een ja, ander. Ja, ja, ja. Maar... Uh, maar dat, is wel, dat is wel de bedoeling. Ja, dat begrijp Weet ik. Weet je, je moet niet gewoon alleen spelen, je moet gewoon energie overbrengen. Dat is, dat is zo. Voordat we even komen op het Ethereal verhaal, Elko, want jij, uh, dat werd al aangekondigd door, uh, door de heer zelf. Het zelf. Of dit is je vierde band. Wat heb je allemaal uh, in, uh, in die vorige tijd dan allemaal gedaan? Die drie bands uh, die ervoor. Heeft dat ook nauw te maken met de muziek die Ethereal speelt? Ja, nou. Nee, niet allemaal. Niet? Nee, Last Red Tonight wel, wel een beetje. Maar ik heb ook nog in een, een, een popbandje gezeten, een beetje een, een progressief uh, rockbandje, ja. uh, leuk om mee te beginnen. Ja, kon je daar eigenlijk wel je ei in kwijt? Want... Oh, jawel. Ja, jawel, ja, jawel. Dus, dus, Het is niet zo dat, uh, dat je ei echt synoniem staat aan metal? Nee, absoluut niet. Nee, nee Zeker weten niet, ik luister nee. echt van alles. Dan uh, betrek ik ook even je buurman uh, erbij, want uh, ah, ja. altijd heel gezellig. Ja, ja, wij, ik ben er ook nog. Ben er ook, nog. <laughs> ook, ook goeiedag. Uh, Hallo. De bassist van... Uh, ja, bassist en uh, backing. Ja, ben jij een beetje de speel van, uh, van de band? Samen ja. met de, de drummert? Want uh, uh, ja... De speel wil ik niet zeggen, alles wordt wel een soort van uh, democratisch besloten door... Democratisch? Nee, grapje. nee, nee... nee, nee. Kijk, er is niet echt een speel van de band. Iedereen heeft gewoon zijn dingen waar hij goed in is. En dat buiten moet ten volste uit. Zeg maar. mm. Zo proberen we dat dan een beetje te, te combineren met, het, uh, ja. met alles. alles. Met alles. Zoals, ja. jou, zoals jouw vlottebubbles. Zeg maar. <laughs> nou ja, je, dat uh, heb ik wel eens gehoord. <laughs> ja, hoe, hoe, ben je, hoe ben jij bij de band uh, gekomen? Hoe ben ik erbij gekomen? Nou, dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Want uh, ze speelden eerst al in, uh, in een andere bezetting. Met een uh, andere bassist en een andere drummer. Maar nou ja, op een gegeven moment liep dat, uh, liep dat gewoon niet meer. Het ging gewoon helemaal kut. Ja. En uh, nou, toen waren ze uh, ja, was het gewoon uit elkaar stop, weet je wel. En op een gegeven moment, uh, ik speelde met Oeri in een andere band, uh, Immortar 18band. Dus uh, dat was wel tof, dat is leuk om te doen. En uh, ik zat op een gegeven moment met hem uh, in zijn auto, zaten we gewoon een beetje te chillen. En hij zegt op een gegeven moment van ja, weet je, ik moet je wat vertellen. En ik denk, oh dat is En Hij zei ja, nou, en. Uh, ja, misschien gaan we weer wat doen met Ethereal en zo, en dit en dat. en dus ik zei van nou oké, okay, mooi, dan uh, ga ik bassen. Want hij had me al verteld dat de oude bassist, had er geen zin meer in. Ja. Dus ik had mezelf er maar een beetje naar binnen gelult. Ja. <laughs> ja, ja, zo was het wel. Het was echt een zo beetje een, een gladde uh, verkoop, uh, ja, praat van, uh, uh, ik, ik ben Buren, uh, ik kan heel goed uh, bassen. Nee, nee, Is nee, dat heb uh, nee, de... nee, totaal niet. Nee? Het was het gewoon... Was... Het, was, uh, het was gewoon van, hij zei dat en ik zei ze van... Uh, nou ja, ik wil de wel op me nemen. Lijkt me tof. Toen al een keertje bij ze ingevallen bij Artquek Openair. Ja, in Hoofddorp. Nee, Is het Hoofddorp? Ja, dat is Hoofddorp. Ja, Artquek is Hoofdorf. Ja, En dat review me mij is goed, dus ik ken ook de spul kende ik al, zeg maar. En ik had zoiets van, nou dat wil ik eigenlijk best wel doen, vind ik wel tof. En zo is dat gekomen. En ja, zo ben ik er Even uh, nog op de avond uh, van, uh, yeah, uh, zeg maar van de voorronde. Toen, uh, toen sprak ik ook nog even over de muziek. En jij had, Elko, jij had er een, een, een goede uh, opmerking over. Want uh, jullie muziek is ook haast klassiek te noemen, zeg je zelf. Uh, tenminste, je moet er een soort van klassieke ondergrond uh, voor Ja, dat is met name bij Uri. Ja? En ook wel bij Michiel. Ook wel, ja, ook wel, bij, wel bij Michiel. Michiel. Oké. Okay. Maar uh, ja, die incorporeren vrij veel klassieke invloeden in, in wat wij doen. Maar het zit zich voor een metalband is dat dit heel onverwoon is. Oké. Nou, soms heb je wel eens technologische problemen. Dat heb je altijd hier in deze studio. We blijven niks voor niks een lokale radio. Dames en heren, applaus voor ons. Applaus voor ons. Wij zijn echt verschrikkelijke prutsers Maar dat geeft niet, we hebben goede muziek aan de achtergrond Je hoorde net Pantera met uh, ja, De kabels van Hel Eigenlijk ook grote prutsers hè, in, uh, in de geschiedenis Want uh, wie, wie gaat nou ruzie maken in een band En schopt van zijn eigen band dit eruit en dan, uh, Ik bedoel dan de zanger hè, veel, uh, helemaal, helemaal boos zijn op diegene Die eruit is gestuurd en op een gegeven moment Achterkomen, hij was toch wel erg goed Volgens mij doet hij het weer Hier is Pantera voor de tweede deel Better not take it out on me, cause your town is found where your city used to be So I'm gonna stop listening to the light Spark by everywhere inside from our double barrel, twirl page Cannot be at your You see us coming and you love you, get a rough color We're taking over this town marketing alternative. Met de laatste klanken van Pure Hater van Camera. En daarvoor Pantera met Cabo's From Hell. Zijn we weer terug bij Alternative FM op CFM Zandvoort. Sorry van der net. Nogmaals. Krik, wat uh, uh, ja, dat, dat, dat kan wel eens gebeuren. Dat de cd dus eventjes ergens uh, blijft hangen. Ja, kan gebeuren. Heel spijtig. Spijtig. Ja, spijtig. En vooral als het ook uh, een van de favorieten van uh, Björn en Elko is. Ja, nee, oh, is. ja, zeker. Ik vind ja? het een uh, pantera. Dat is wel... Uh, het is vet. Schoon is gewoon vet. Ja. Ja. Ik vind het een klein bescheiden applausje waard. Uh, Juist. <laughs> <laughs> Voor, voordat het blokje van twee begon, had ik het nog even over de klassieke muziek. Uh, ja. Want uh, Menno uh, fluistert mij vaak in de oren. Uh, ja, het, het is uh, soms alles klassiek. Sommige metal... Dingen. Ja, ja. Dat wat jullie doen, daar heb ik ook echt heel erg sterk naar zitten luisteren. Maar dan denk ik, ja, er zit inderdaad wel, uh, vooral uh, de inbreng van Uri in dat, dat, uh, oh, ja, dat verband. Absoluut. is heel duidelijk uh, gewoon, ja, absoluut. Bij, bijna klassiek zitten. Uh, ja, maar Uri luistert ook heel veel naar klassieke muziek. Doet hij dat dan En ook? haalt daar ook gewoon inspiratie vandaan. Ja. Wat, wat betreft tonaliteit en, en, en dingen. Mm -hmm. En dat mag ook. Dat is, weet je, zolang het cool klinkt, uh, prima. Ja. Uh, proberen jullie dat ook een beetje te verweven in, uh, in jullie muziek? We ja. doen dat niet bewust. Dus. Nee, nee. nee oké. Okay. Maar het uh, neem niet weg dat, uh, dat... nou ja, Uri luistert dus uh, dat allemaal af. En die probeert uh, dan daar een interpretatie aan te geven. Dus, ja, maar dat is het gewoon je eigen manier? stijl die je dan, uh, huh? die je ontwikkelt vanuit wat je, wat je luistert. Ja. En in zijn geval is dat onder andere klassiek. Maar ja. is het inderdaad ook heel erg bodem bijvoorbeeld. Ja. Kun, je, kun je zeggen dat je daardoor misschien, uh, en dat vraag ik ook even aan jou, Björn, uh, dat je daardoor misschien de gevoelig gesnaar raakt bij een hoop mensen die jullie al weten, uh, ja, die jullie al, al uh, aan jullie hebben gebonden, want als ik op het internet kijk, dan denk ik, het is alle Jezus grote. Uh, ja, <laughs> toch wel een alle Jezus groot uh, bereik aan het worden. Ik geloof ja, op haar is er al 1200 vrienden, dus dat schiet al aardig op. Zo ja, het, het is al uh, aardig aan het opschieten, inderdaad. Ja, ik weet niet of dat, of dat zeker of, of dat te maken heeft met dat wij uh, een soort van klassieke muziek incorporeren, zeg maar. Hmm. Nou, doen, we niet, doen we niet echt expres. Het is meer gewoon dat komt voornamelijk uit de invloeden die wij gebruiken van mensen. En dat is voornamelijk. Uh, uit de, de, de wat meer noordelijke landjes. Scandinavië. Ja, ja, ja. natuurlijk. de hele Gothenburg-scene heb je natuurlijk. En, en in Helsinki. En allemaal van dat soort bands. Nou ja, ik noem maar een... Zijn jullie daar ook geweest? Nee. nee niet? niet? Niet. Maar het lijkt wel Misschien <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> dat jullie Roel even kunnen porren en zeggen: van studiereisje, jongens. Dat, dat, dat, dat, <lacht> nee, dat ja. zou hartstikke tof zijn, inderdaad. Ja. Maar ik weet niet of we daardoor een, een gevoelige snaar raken, bij mensen. Ik nee. denk dat, dat wij een gevoelige snaar raken, bij mensen. En voornamelijk uh, merk ik het altijd als, als mensen live naar ons komen kijken dan, dan hebben ze zoiets van, nou, oké okay, een leuk bandje, leuke nummertjes, wat tof mm -hmm. en dan komen ze live kijken en dan heb ik toch altijd een beetje het idee dat ze zoiets hebben van wow shit, deze gasten menen het wel echt, zeg ja. maar, omdat ja. wij ik, ik vind het persoonlijk heel erg belangrijk dat je zeg maar een, een show maakt als metalband, zeg ja. maar, hey, want ik zie heel vaak van die metalbands en dan is het van vet hard, ja. maar het is zo statisch en dan heb ik zoiets na twee nummers van, nou, weet je, ik heb niet echt iets om naar te kijken, ja, behalve vijf gasten met lang haar. En nou, dat is niet het meest interessante. Er moet iets gebeuren. Er moet iets gebeuren. Ja. En die energie moet je gewoon overbrengen. En dan, gaan, dan trigger je iets in mensen. En dat is voornamelijk ook in hun onderbewustzijn. Ja, dat was, dat was duidelijk bij die, bij die tweede voorronde toch wel uh, heel duidelijk het geval. Dat, je, uh, dat jullie op die manier uh, de mensen wisten te triggeren eigenlijk. Als het ik, ware. De, ik denk wel dat daar <laughs> mensen zijn geweest die naar ons gekeken hebben. En. Zoiets hadden van wow, dit, dit had ik niet verwacht mm -hmm. en het, het, het klopt, zeg maar. Qua show ja, en, uh, het brengt energie over en dat is gewoon een van de belangrijkste dingen die je moet doen. Als bent ja, ja dat is. Klopt. ik denk ja. ook dat je in, in dat soort competities als metal bent, toch altijd wel erg de underdog bent. Ja? ja, is het ja, ondergewaardeerd ja. dan jongens of niet um, in, ja, in, in Nederland? Uh, wat wat in metal zien uh, naar nou, ondergewaardeerd. Nee, dat, dat, is dat niet. Ik, nee. Ik, maar heeft maar... Nederland dan een metal zien? Moet ik het dan ja. anders zeggen? Dat wel. Jawel. Ik, ik ja? vind het niet... Een kleintje, heel klein. een kleintje, een kleintje, een kleintje, maar er zijn echt wel degelijk mensen in Nederland. En ja, dat is, dat is waar, die, ja. die gewoon leven voor metal en, uh, en daar alles mee doen wat ze daarmee kunnen doen. Ja. Die zijn er absoluut. Ja, dat, ja. dat klopt. Zou dadelijk even over Roel, want de mensen ja. denken thuis van wie is Roel? Wie, wie nou, Roel doet. De Roel. Roel van Roy is uh, degene die uh, de, de zakelijke kant van uh, van Ethereal doet. Maar daarover straks meer. Uh, ik kreeg trouwens, Menno... Uh, kreeg ik van de week klepper naar mijn uh, Brievenbus. Moeten we ook aandacht aan besteden. En daar zaten ineens twee cd'tjes van Contest in. En er stond een briefje bij. Dit wil ik uh, van, uh, van de, de zeer gewaardeerde Fred Lot. Die, uh, die doet, uh, doet hier nog wat werkzaamheden hier in Zandvoort. En die zei: uh, Dit wil ik graag dat jij dit in handen stelt van Metal Hoek. Stra. <laughs> dat stond recht. Echt? <laughs> ja, dat stond recht. Dat is tot recht. Dus, uh, dus ja, uh, volgende, uh, ja, volgende keer even wat uh, over Contest uh, hebben. Maar eerst live van de ja. Robacta Awards. Ethereal. Ja. Yes. yes. Eerst gaat hij eventjes een uh, schaamteloos praatje houden. Ja, over de dan demo's. Dan over de demo. <laughs> en wat krijgen we nu, uh, Daniel? Wat krijgen we nu? This will blow your mind. Yes. These are the uh. relentless revelations. Right. Uh. These are the relentless revelations. This is where we all went wrong, and this is nowhere, nowhere we can go to now. These are where we have to make our stand, and this is where we have to solve the day, and save tomorrow. This is and the revelation. These are the times to open your eyes For this is where we make our stand There is nowhere to go back to There is only the next step you take And the next step you take Go! Yeah, I will be blind I will be God I love you I love you God I love you God I I love you God I love you I love you God I love you God I Ik heb trouwens opnames wilde. van uh, Jabob op dat moment. Oh, oh, oh, oh. Heerlijk. <laughs> ja, of het is, ja, of het is Lekker. een Zwitser die uh, een kinderkondom omlaagt. Dat kan natuurlijk nou, nou, nou, ook. Nou. Toch? Ze zijn niet bij <laughs> van Zomer, hè? <laughs> nee, nee, maar ik heb hem wel gehoord, dus ik vond hem wel leuk. <laughs> maar goed, uh, even wat anders. Uh, dit was uh, dus de live-opname van. Dat is nummer. Ja. ja, hoe heet het nummer? Relentless, Relentless Revelation. Relentless Revelations, juist Komt op de nieuwe EP Oh Waar we heel druk mee bezig zijn op dit moment Oké, okay. ja. uh, gaan we nu weer een stukje muziek draaien Menno? Ja Of ja. course Of course nou. Een oude klassieker uit de metal, uit 2002 Van het album LD50 Vertel Oh shit Mudvayne Cradle yeah. uh. to carry me, 26 years looking back, that time is gone, it was you I believed in, look what you've done to me, realize what you've done to me, I'm I won't outgrown the cradle that once asked me Wat is dit, uh, Minno? McVean. L.D. 50 van het album L.D. 50. Oh. Was dit Cradle. Oh yeah. Een van de vetste tracks van dat album. Een beetje de geboorte hè, wordt daarvoor nagedaan. Hebben jullie dat ook gehoord? Uh. Push, push, push, push. Breathe, breathe, brief, brief, brief, brief, brief oh, push. Ja. Oh ja. Het, is, het, het lijkt een soort bevalling dus. Maar het dan is in, een bevalling. Ja, ja, ja. ja. Um, heren, we hebben jullie nog uh, hier gewoon nog, straks ook nog een uur lang uh, nog in de studio zitten. Ja, maar... Kijk, ik uh, wil er wel even bij uh, vertellen, want ik uh, refereerde net aan Roel. Wie is Roel? Roel, Roel is, ja. uh, is de man die het allemaal in goede banen leidt, uh, ja. inderdaad. Nou, Roel is, Wat doet uh, hij precies? Nou, Roel is zeg maar... Um, ja, hij, hij managt ons eigenlijk een beetje. Hij regelt in principe alle zooi die wij doen. Daar ja. gaat hij achteraan. En vooral alle zooi die wij niet doen. Ja, dat voornamelijk inderdaad. van Hij... Um, ja, hij zorgt er gewoon voor dat, dat, dat wij gigs hebben. In principe. Ja? Ja, dat, dat is het wel. En hij zorgt er gewoon voor dat wij ons, laten uh, nou, we maar zo te stellen, ons huiswerk afhebben, afhebben qua, weet ik veel, dingen opnemen, dingen regelen en allemaal van dat ja. soort dingen. Dus zit hij er ook echt een beetje achter, ja, ja, ja. achter jullie broek, aan? Hij heeft een, Hij heeft een bijnaam: ja? Rule Deadline van Roy. Roel ja. Deadline van Roy. En heel erg <laughs> <hard laughs> Deadline. Ik vind, het wel, uh, ik vind het wel heel mooi dat jullie, jullie zo'n figuur hebben. Die dan in nou, ieder geval. Uh, daar hebben we dus ook eigenlijk zelf om gevraagd. Toch wel? Zijn jullie van die lui bakken? Nou, het valt op zich wel mee. Ik denk <laughs> dat wel, ik wel. Echt, <laughs> ja, uh, Jij wel? <laughs> ja? ja. Jij ja, zit liever ja. gewoon met een pot bier ergens uh, <laughs> ja, van, van. En met een check in je hoofd. Uh, zo van. Ja, nou, ja, dan jackie laat mij maar even is. lekker spelen. Doe trouwens veel bassisten hoor. Dat heb ik nee, wel eens het een beetje het idee. Het is heel erg bassist, eigen bassisten. Dat zijn meestal die figuren die hebben. Zoiets van, ja, oh, even spelen. Zwaar dus relaxed. Huh? <laughs> <Ja>. <laughs> slinken, nou ik, ik ken er een uit Permanent. Nou, dat is echt uh, zwaar relaxed hoor. Uh, wat uh, die heeft uh, <laughs> die, die echt gewoon een peuk in zijn hoofd. Uh, biertje erbij. En die staat gewoon, uh, die staat gewoon, staat gewoon op, een, een beetje. Ik denk op zich dat wij als, als band, als Totaal, uh, wel vrij veel tijd stoppen in wat we aan het doen zijn. We zijn allemaal best wel ambitieus mee bezig. Ja. Maar het moet wel georganiseerd worden. Ja. Er moet wel iemand zorgen dat... Uh, dat wij ons eigenlijk aan onze afspraken houden. Ja, iemand die het overzicht een beetje ja. houdt, zeg maar. en dat heeft, dat heeft hij heel goed. Ja. En we zijn heel blij dat, uh, dat hij erbij zit. Mm. Het is, uh, zijn jullie een beetje van die chaoten dan, in dat opzicht? Nou, dat valt wel mee. Nou, nee. We zijn niet echt nee. chaotisch of zo. Nee. Het is toch altijd wel handig om, om er iemand bij te hebben... die, die het zeg maar een beetje vanaf... Uh, van... ...boven naar beneden kan kijken van nou oké... Okay, ...wat zijn ze nou allemaal precies aan het doen, zeg maar. Van oké, okay, nou, uh, dit en dat, dit loopt niet lekker, ze dus en zo. En uh, ja, dat is ons heel erg positief wel, uh, en, uh, Ja, oh, Sorry eventjes, level. maar... <laughs> <laughs> dat maar dat, heeft, maar ja. hebben jullie dat wel nodig? Of kunnen jullie dat niet helemaal zelf? Bijvoorbeeld een van de bandleden, die pakt dan alles op, zeg maar. Uh, ik ken een uh, 21 Gunsloot uit uh, Zaandam die dat doet. De gitarist neemt alles op. Promotie, no, heeft alles. Wij, wij willen ons focussen op muziek maken. Dat is wat wij als band gewoon doen. Daarom zijn we een band geworden. En we hebben Roel er juist bijgevraagd om te zorgen dat wij muziek kunnen maken. Hij heeft wat meer het en zakelijke dat, dat hij ook het zakelijke doen. ding een beetje doet. Dus dat is uh, zijn taak en dat doet hij uitstekend. Oké. Okay. Wauw, Helemaal hey, duidelijk. We, we de, hebben de, nog uh, ja? in de Rob 8 Awards ja? van uh, ja. dit jaar. We gaan de laatste ding over de voorrondes hebben. Daarna een tweede uur over de finale natuurlijk. Ja, ja. ja, ja, ja spannend. Ja, maar eerst, nog maar maar eerst, eerst, wat hebben jullie als concurrent gemist? Op een gegeven moment was Please Eject er. En Please Eject was daar niet zomaar. Ze werden vervangen. Ze waren vervangen. Ah, ja, vervanger. Bring on the bloodshed. Ik. Bring on the bloodshed. Oh, ja, ah, bloodshed. Ah, ah, daar gaan we nu naar luisteren. Rogier, oh. oh. Ja, je kent ze. natuurlijk. Ja, ja? Ja, pak relaxte gasten zijn dat. Ja, die ja, ja, waren in november waren ze hier. En uh, dat is oh, ja. inderdaad, met zijn volgetatoeëren in lichaam. Ja, dat was nog een prijsvraag of zo, toch? Ja, en ja, to met, en met Toby? elke zanger werd hij al vergeleken. Ja, dat heb je goed gehoord. Ja, ja, daar werd hij mee vergeleken Met de zanger van Amon Amarv. Oh ja. ja. Vergelijk ja. het zelf. Ja. Hier is, ja. dat laatste nummer voor het eerste uur, een angel.